ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat 2 kilometer file op de N201 van Uithoorn naar Hilversum. Tussen Vinkenveen en de aansluiting met de A2, 5 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 En vergeet niet vanavond uh, van Kessel Live in Zandvoort. Bij, uh, bij uh, Lauel en Hardy. Dus uh, vanavond uh, lekkere muziek. Ten gehoren, en het begint allemaal uh, om 9 uur. Van Kessel uh, de Zandvoort treedt weer op in eigen. Uh, hoe noem je dat? Een thuiswedstrijd hè? Ja, ja thuiswedstrijd. Moment.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 En de profielschets staat nog steeds open van de gemeente. Ja. Dan kan je laten, laten horen, zeg maar, wat je, jij wil van een burgemeester. Wat jij verwacht van een burgemeester. Wat, ja, precies. Verwacht. Ja, verwacht. Heb jij hem al ingevuld of niet? Nee, ik heb nog niet Nee, ik ben er gevuld. van de week uh, mee bezig geweest. Ja. Gewoon doen. Okay. Maar misschien heb je daar straks uh, meer nieuws over. Nou, oh, gaan we zo beginnen. Oké. Hier is stay my name. Fabriek. We hebben het over David Ketta. En uh, waarschijnlijk komt de plaat vanavond ook nog heel langs in de Euro Breakdown. Tussen 7 en 9 wordt hij uitgezonden bij CFM. Met de 40 beste platen van Europa op een rij gezet door uh, onze collega Mike Bulley. Tussen 7 en 9 de 40 beste platen van Europa in de Euro Breakdown. Wij zeggen Zandvoort een goede middag en geniet van het mooie weer hè, vandaag. <zor> been about 17 hey. hey, so strong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 ja, ik doe bij met... ja, Dan heeft het wel een aantal voordelen natuurlijk. Ja, Zo'n 50-plus pas kan je volgens mij aanvragen ergens. Ja, en ik kan jou meenemen naar uh, Cinema Nostalgie <tijd> op de, op de en Daar mag ik heen. Ja, gus. Heb ik tien jaar op moeten wachten? <hijs> da daar zijn we eindelijk. <hijs> nee, dus, nee. hartstikke leuk. Even andere nieuws. Goed, uh, in, de e in het eerste ondergaande voorjaarszonnetje van het jaar heeft wethouder Ellen Verhey afgelopen donderdagmiddag het vernieuwde van Venema Plein officieel geopend.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 Verleden jaar verdween al een tankstation Geerlings bij de Watertoren... en vanaf maandag 18 februari om 5 uur middags... is het ook niet meer mogelijk om bij de Tink-tankstation... aan het burgemeester van Venema Plein te tanken. De beide tankstations maken deel uit van het pl plangebied Midden Boulevard Zandvoort... heeft vanaf dinsdag nog vijf tankstations over. De gemeente werkt al geruime tijd aan de herontwikkeling van het Van Venema Plein... en de directe omgeving.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 En zo.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 Deze zonnige zaterdagmiddag of maandagmiddag als je naar de herhaling van dit programma luistert, kun we terug naar de jaren 80 met Deodato en Fire in the Sky. Hoe is trouwens jouw Valentijsdag geweest, Albert Jan? Uh. Heb je nog een heleboel brieven mogen ontvangen, <laughs> of niet?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 En de temperatuur loopt geleidelijk weer op naar zo'n 11 à 12 graden. Aldus Rico Schreuder. Nou, dat ziet er weer goed uit de komende dagen. www.ricoweer.nl of meteopagina.nl... Als je op de hoogte wilt blijven van de laatste nieuwtjes over het weer. Dat was het weer. Zie het en, dan en als je sneeuw wil hebben, dan zou je toch echt naar Oostenrijk moeten. En er zijn ook heel veel mensen vandaag gegaan.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 What I'm gonna do There's a rat in the kitchen What I'm gonna do I'm gonna fix the rat That's what I'm gonna do I'm gonna fix the rat There's a rat in the kitchen What I'm gonna do There's a rat in the kitchen I'll am pull I'll am pull I'll stop I'll I want You reach Nice on the boss We're watching you know? Rewind this reason Track to the start Because right about now We have a rebel version same With a different style And pattern Better known as The urban version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 wat een uh, geweldige actie van de plein uh, Mimoum. Dank je wel inderdaad voor het opzetten van uh, deze actie. En heel veel uh, bewoners zijn weer heel erg blij gemaakt op Valentijnsdag. Uh, Albert-Jan? Ja, nee, geweldige actie. Hartstikke leuk. Dus, uh... Nee hoor, prima. Helemaal goed. Dank ook aan de collega's van NA Nieuws. Zij waren ter plekke en uh, hebben deze reportage opgenomen. Die je zojuist hoorde op de Salfoots Radio. Ja, en als het dan mooi weer is, morgen wordt het ook zo... N... Mooie stralende, zonnige voor voorjaarsdag, zullen we het maar noemen. Ja, dan moet je natuurlijk best voor het AC toekomen. Want de meeste pafioens nou, daar zijn er inmiddels wel klaar voor. Je En naast de vijf uh, jaar rondpavviews die we hier in uh, de hebben, zijn ook uh, de andere paviews er alweer bijna klaar voor. En sommige gaan inderdaad uh, dit weekend al uh, open Albert Jan in de. Uh,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 Van, ik leef mijn eigen leven. This is my life. Inderdaad, een gouden houden. zien we zo op de zaterdagmiddag. Zandvoort op zaterdag met Billy Joel. En my life. Ja, nou heeft van de week ook op Valentijnsdag trouwens het circuit van Zandvoort een taart en een bos bloemen aangeboden gekregen. Van Assen. Ja. Onze ja. vrienden uit Assen. Onze vrienden uit Assen. Ja, ja, ja. Dat ja. Echt een Valentijnsgebaar. Een Valentijnsgebaar. Ik ben benieuwd wat Erik Wijs er echt van vond.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 in the